9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Ook premier Rutte zal een symbolische boete betalen... voor het niet dragen van een autogordel op de achterbank van zijn dienstauto. Dat heeft hij gezegd in het gesprek met de minister-president... voor het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Dat gesprek is al opgenomen. Eerder vandaag liet minister Wiebes weten... dat hij 149 euro overmaakt aan Veilig Verkeer Nederland. Dat is namelijk de boete voor het niet dragen van de gordel. In het tv-programma Jinek was gebleken dat hij de gordel meestal niet omdoet. En dat leidde tot boze reacties van mensen die zich afvroegen of de minister boven de wet staat. Protesterende boeren zijn niet van plan om dinsdag de parkeerinstructies van de gemeente Den Haag op te volgen. De gemeente wil dat de boeren hun trekkers bij het ADO-stadion parkeren... en daarna mogen ze naar het Malieveld om daar te protesteren. RTV Oost schrijft dat de boeren van plan zijn toch met hun trekkers naar het Malieveld te rijden. Als ze dat inderdaad doen, komt het verkeer in het centrum van Den Haag dinsdag voorkomen vast te staan. De Egyptische politie heeft de toegangswegen tot het Tahrirplein in Cairo afgesloten. Het gebeurde na een nieuwe oproep tot protest vandaag. Vorig week einde is in het hele land geprotesteerd tegen president Sisi... en zijn zeker duizend mensen opgepakt. Het Tahrirplein was in 2011 het middelpunt van de Arabische lente... en die leidde in Egypte tot het aftreden van de president... En de Nederlandse wielrenner Niels Eekhoff is op het WK in Engeland een gouden medaille misgelopen. Hij won de sprint in de wegwedstrijd in de categorie onder de 23 jaar. Maar hij werd uit de uitslag geschrapt omdat hij hulp van auto's heeft gehad. Eekhoff was vroeg in de koers ten val gekomen. Achter auto's aanrijdend wist hij zijn achterstand op het peloton toch goed te maken. Na lang beraad besloot de jury Eekhoff te disqualificeren. De Italiaan Battistella is tot winnaar uitgeroepen.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 Ik, nou, ik neem die zonnestralen mee, maar het zijn eerder bliksemjes uh, geworden. Daarom gaan we vanavond maar eventjes een uh, fijn feestje starten. Twee uur lang zie je het, Keihard door je speakers 106.9, 104.5 en natuurlijk via het wereldwijde web ook te beluisteren, of natuurlijk via ons digitale televisiekanaal. Ja, twee uur lang zie je het. Wat staat er allemaal voor je klaar? Nou, een hele hoop kan ik je vertellen. We openen deze show natuurlijk met Jack Wins. Onze Halemse vriend uh, heeft een nieuwe track Hold Your Bread in de Kust 3AM Remix. Ja, hij gaat lekker hoor die jongen. Axel, uh, hij zit natuurlijk uh, bij de Extone stage op uh, Tomorrowland. Nou, zijn releases gaan als een malle, Dus ja, full support hier bij See It. Twee uur lang uh, vol programma. Want ja, wat is je It nou zonder de one and only DJ Dion Sidney? Hij is er vanavond gewoon een uur lang live in de mix mee. Hij zegt, ik weet niet meer wat ik met al die plaatjes aan moet. Ik heb er zo ontzettend veel. Dus ja, dat uur, dat, dat is vliegt voorbij straks. Ja, natuurlijk. We gaan weer even kijken wat staat er in de chart. Ik denk dat er een hele hoop mooiste staat. Want we zijn een tijdje niet geweest. Dus ik hoop op een frisse, fruitige chart. Ja, natuurlijk uh, is het ook tijd voor wat nieuwtjes. Want Amsterdam Dance Event, het zit er alweer aan te komen. Jawel. Heb je je kaart al in huis? Nou, dat is mooi. Wij hebben ze ook al. Ik ben benieuwd naar welk feestje je gaat. Misschien gaan we straks wel een tip van de sluier geven waar je bij moet zijn. En ja, wat hebben we nou nog meer? Nou, we kunnen alweer terugblikken oh, natuurlijk op de zomer. Dus wat is nou de Ibiza-hit geworden van 2019? Ik ga het straks al over hebben met one and only DJ Dion Sidney. Een hit van een paar jaar geleden. Dat was natuurlijk Samim. Met Heater. En hij is opnieuw uit. Maar ditmaal in de Tube Burger remix. Dit is toch wel een paaltje deze zomer hoor. Oh! Je hoort hem natuurlijk hier bij de one and only. See it! Staat. En deze komt voorbij. Drankje in de hand, zonnetje op je bolletje. En die warme temperaturen. Oh, daar kunnen we nu met dit weer alleen maar gaan denken. Samim Hita. ja, ik denk aan de warmte. En dan denk ik ook aan Italië. Daar kan het ook lekker weer zijn. En van onze vriend uit Italië... hebben we exclusief materiaal gehad. Een plaat die binnenkort gaat verschijnen... op het label spinnen onder andere. En ja, hij moet nog dus uitkomen... New music here, Gianluca, Fachi vs. Kreider with Konga in the Henry John Morning. toch lekker, idx Ubuntu. Hij zal alweer uh, eventjes uit hoor, of Spinning Records, maar het blijft voor mij de zomerplaat van 2019. Gewoon lekker zomerse trommeltjes. Ik zeg, dit, dit, dit is gewoon fantastisch. Ja, we gaan uh, wat ook fantastisch is, want ja, we hebben toch wel eventjes uh, wat te vieren. The one and only DJ uh, Chesso, die heeft, is uh, gewoon de afgelopen weekend getrouwd uh, met Annika Becks. Chesso heeft afgelopen weekend eeuwig getrouwd beloofd aan zijn vriendin Annika Becks. Ze gaven elkaar zaterdag in de Verenigde Staten het ja -woord. De liefde van mijn leven schrijft de 50-jarige Chessel op Instagram bij enkele bruidsfoto's. En ook de datum van de trouwerij staat erbij: 21 september. Ja, de twee die elkaar begin 2015 ontmoeten, trouwden midden in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah. We houden allebei heel erg van Las Vegas, dus we hebben daar gekeken naar locaties, vertelt Backs. Die jurken van de ontwerpers Oscar de la Rente en Bertha Baliti uh, droeg. Dit vertelde zij aan Vogue. Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we het liever op een afgelegen plek wilden doen. Ja, spannend hoor. Chesso, die eigenlijk thuis heet, zegt dat de woestijn een plek is waar hij helemaal tot rust kan komen. Ik denk niet dat dat in Las Vegas is. Je ziet stars sterren en de zonsondergang en zonsopkomst zijn heel speciaal. Het is de meest romantische plek die hier bestaat. Ja, de DJ schreef en produceerde ook het lied A Million Years voor zijn 28 jaar jongere vrouw. Ja, ik was erg uh, verrast al dus back. Het was fantastisch om samen voor het eerste dansen op een nummer. Ja, en iedereen vond het uh, prachtig. Althans, de echtgenoot van DJ Chesto. Helemaal uh, leuk natuurlijk, dat het zo, zo mooi kan zijn. Eindelijk misschien wel de liefde van zijn leven. Wie zal het zeggen? Tot zover dit nieuwtje. Straks natuurlijk een blik in de charts. En ja, de one and only DJ Dion Sydney. Hij staat al te trappelen hoor. Ja, mocht je meekijken in de studio. dan kun je het al zien hoor. Hij stijgt hier als een wildpaard. Wat ook heet ging dit zomer. Dat is Medusa met Peace of Your Heart. Die hoor je straks natuurlijk nog voorbij komen. Maar nu eerst een plaat. Oh, die ga je zeker mooi vinden. Madonna. Die heeft de sample hiervoor geleverd. En ja, dat dat ze niet zomaar lukt. Nou ja. Hij zit er gewoon in. Je hoort hier. Matt Sasari met Puta Record On. Dit is het. Maar deze plaat... Oh, dit, dit is voor mij toch wel een van de zomerplaat hoor. Robert Race met Joyce. Ja, een plaat uh, die het waarschijnlijk ook nog wel erg goed zal doen op Amsterdam uh, Dance Event. Het festival wat er natuurlijk aan zit te komen. In en rond Amsterdam. Nou ja, pak een beetje geheel Amsterdam. Gaat gewoon helemaal los. Want ja, het staat te trappelen, hoor. Oh, en wie zeker staat te trappelen... Dat zijn uh, DJ en producer producerstudio... Sunnery James en Ryan Marciano... En die willen met een uh, nieuwe show, uh, een nieuwe vorm van optreden en een boodschap meegeven. Dit uh, zeiden ze woensdagavond in de talkshow Gina Egg. James en Marciano treden al jaren op als DJ-duo. En staan ook dit jaar weer uh, in Avans Live tijdens de Amsterdam Dance Event. Ja, de show die ze zullen opvoeren zal anders zijn dan voorgaande shows. Volgens het duo zal dit de eerste show zijn waar ze naast feest en plezier ook een boodschap willen meegeven aan het publiek. Ja, door de nieuwe manier van optreden, die deel uitmaakt van een veel groter project, willen ze het publiek meegeven wat belangrijk is in hun leven, zegt het duo. Ja, maak van Nederland een nieuwe cultuur waar diversiteit voorop staat, zegt James. Ja, hoe de shows exact vormgegeven zullen worden, is niet helemaal bekend. Ik denk dat ze het misschien zelf ook nog niet helemaal vooruit zijn. Het duo werkt hard om dit rond te krijgen. er zal in ieder geval een documentaire volgen en citaten en visuele verbinding moeten. De inspiratie van een duo weergeven. Het is belangrijk dat er gefeest wordt en plezier wordt gemaakt. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen aangezet worden tot nadenken al dus, James. Ja, mijn persoonlijke mening. Jongens, maak muziek. Dat doen jullie goed. Maak er een feestje van. Dat is heerlijk. Maar dat is wat mensen willen. Mensen willen dansen. Mensen willen eventjes... Alle politieke bullshit willen ze gewoon van hun afgooien. En die willen ze gewoon wegfeesten. En dan gaan zij... Ik snap het niet. Het zal wel uh, allemaal. De show expo zal op 18 oktober plaatsvinden in Avons Live tijdens het Amsterdam Dance Event. Voor zover ik weet is het helemaal uitgekocht. Mocht je nog kaartjes willen scoren hiervoor, dan zul je eventjes aangewezen zijn op Ticketswap. Bijvoorbeeld. En wie weet dat er hier iemand toevallig net die avond ziek is of een, uh, moet werken, ja. Wie weet kun je dan een leuk uh, prijsje maken voor een kaartje en kun jij hierbij zijn. En weten wat zij hiermee bedoelen. Tot zover dit nieuws. Straks natuurlijk. Ja, ik sta er al helemaal klaar voor. De one and only DJ die ons in hier nu uur lang in de mix. Maar ik heb nog wat moois voor je klaarstaan. Jo, ja, ik heb hier een, uh, een white label. En dat is er niet zomaar. Ethan Fox en Bro FM Of Bro FM moet ik eigenlijk zeggen. Met de track Poison. Ja, en dan zeg je ja. Wie zijn er dan? Dat weet ik niet. Wanneer komt het uit? Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat alle Grote der Aarde deze plaat uh, al helemaal geadopteerd hebben... en dat er een hele fijne sample in uh, gebruikt is. Ik ga maar aan jullie ook uh, laten horen. Dus deze plaat, exclusief hier natuurlijk. Op jouw CfM standwoord zie je het in de house. Ethan Fox en Brofam met Poison. En wie weet, hoor je deze wel over een half jaar in één keer... Op de grote radiostations en dan denk je van, ha, dat was lekker. See it first. DJ JK in de house. Jack Wins, maar Jack Wins zit niet zo samen met de heeft hij ook nog een nieuwe track gemaakt, Ecstasy, je hoort hem hier bij See It, en wat een beuker van de plaat is dat zeg, oh heerlijk zeggen we dan, ja, en dan pak ik er nog eventjes een nieuwtje bij, want ja, Instagram deze Event, het staat al bijna te trappelen, en daar heeft dit nieuwtje ook alles mee te maken, want 12 jaar lang heeft fotograaf Jos Squadman gewerkt aan zijn jongensdroom, een fotoboek. Een fotoboek met zijn DJ-helden. En in oktober, tijdens Amsterdam Dance Events, werelds grootste conferentie in elektronische muziek, komt DJ Faces uit. Het boek bevat de rauwe fotoportretten van internationale DJ's die in hun genre pionier zijn. Volgens Cotman zijn dat onder andere de namen als Derek May, Laurent Carnier en Carl Cox, maar ook de Rotterdammers Speedy J. Het is ontstaan door de fascinatie van Kotman voor de stalen house, techno en disco. Ik ben altijd geboeid door het ontstaan van dingen in de wereld. Ja, en uit purisme en liefde hebben deze DJ's iets mee willen geven aan anderen. En dat probeer ik ook met dit boek. Het boek was volgens Cotman een zware bevalling. En heeft hij veel geduld moeten hebben. Het is heel moeilijk om met die jongens in contact te komen. En om met ze af te spreken. Het zijn grote namen en die hebben allemaal managers. En die werken niet echt lekker mee. Ja, was zegt dat het boek ook nooit af is. En uiteindelijk hebben zijn vrienden hem overhaald om het boek af te ronden en ze zeiden, je hebt goud in handen DJ Faces wordt officieel gelanceerd op 17 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event tijdens een gelijknamige foto-expositie in de 5N33 Gallery tot zover dit nieuwtje, straks kijken we in de charts, maar ik heb nog één lekkere plaat voor je, nou ja misschien nog wel meer, de plaat oh ja, welke zullen we eens doen? nou, ik dacht BZL Clap, nieuw op Mixmash, of tegen wat zeg ik? Mixmash heeft weer een nieuw sublabel. Mixmash Bold. Wat het inhoudt, dat gaan we de komende tijd meemaken. Deze eerste plaat is al goud. Wat een plaat zeg! Oh, binnenkort komt hij uit. Waar wij hebben hem hier bij zien? BSNO. En voor de mensen. Handjes in de lucht. Want de one and only DJ Dion Sydney. Het gaat bijna on-air, maar nu eerst B-S-N-O met klap En er mag een klap worden hoor! Komt ie! Oh, Naar de mening vraag: wat, wat vind jij hier nou van uh, Dennis? Uh, van deze plaat BTNO. Ik vind hem wel lekker. Vind je hem lekker? Ja, ja ik weet niet wat ik moet verwachten van Mixmash Bolt. We hebben ja. natuurlijk al uh, Mixmash Deep, de gewone Mixmash. Uh, uh, wants to watch. Wants to watch. Allemaal genres. En ja. Moet ik dit nou weer in een ander vakje gaan stoppen? Want... Ik weet het niet. Ik vind vakjes altijd moeilijk. Ja, maar deze plaat had ook makkelijk... gewoon op de hoofdlabel van Mix Match kunnen dan hadden, staan. Dan hadden ze een kwaliteitsplaatje gehad, hoor. Ja. Maar ik heb het idee dat ze de hoofd... een beetje alleen maar voor Leepik Look uh, producties willen houden. Ja, ik weet het niet. Nou, dat idee, het, dat ja. idee heb ik, want... Nou, omdat kijkt. ze nu ook met die 15-year celebration bezig zijn. Dus al die oude platen weer opnieuw uitgebracht in remixes en zo. Ja, weet je. ja ik, uh, ik zag de nieuwe Azumba voorbij kwam. Ja. De nieuwe, de oude plaat van uh, Gregor Salto. Ja. En die is in een nieuw jasje gestoken. Ja, door Wiwak en Gregor Salto. Ik weer. denk dat die straks voorbij gaat komen. Ja, zeker. Ja, heeft... Ik heb Express niet gedraaid. <laughs> ik denk, nou, die houden we straks no. best voor les. Je bent, ja. al, je, bent, je bent veel te goed, jij. Ja, ik weet het. Ik uh, kom straks wel in kasseren. De, de, de, <laughs> ik, de wereld verdient jou niet. Inderdaad, inderdaad. Ik ben blij dat ik een medestander nu eindelijk heb. Hé, <laughs> hey, maar we gaan eventjes kijken in de charts. Ik denk, we pakken gewoon de overall charts uh, een keertje. Gewoon, uh, Why not? Ja, gewoon even, eventjes leuk. We pakken maar bij op nummer... Tien, de, de. nu vinden we... Miss Kitten. Deel. Met Forever Ravers... En die beuken lekker hoor. Compact extra. Ik zou zeggen extra compact. Fucking waivers. Fucking waivers. Dit is wel leuk hoor. Dikke techno plaatje. Het zou niet zo snel in mijn set voorbij komen. Maar ik vind het wel grappig Ik denk dat het wel vet klikt op Time Warp. Of drumcode Of dat soort shit. Ik denk als ik de hele tijd zou worden. Dat ik wel gillend gek zou worden. Maar we hebben nog meer. Op nummer 9 vinden we daar Heater. Passamiem in de Toepenberger Remix. Ja, die kennen we nog wel. Maar die heb ik zojuist ook al gedraaid. Ja. Ja, het zou het hier nu zijn als we hier uh, ben, niet actueel ik, ik, zijn. Ik, nog, ik weet nog dat je een 12 jaar geleden ook toen meenam. Toen was toch een promo en dan zei je zo ik heb wat pet bij me. En ik ging helemaal los op de, toen jij hem voor het eerst draaide. En het gek is, hij is al een paar keer gebruikt hè? heel voor de rest. Ja, uh... ja, ja. Ook uh, bij, uh, hoe heet het, DOD volgens mij. Ja, klopt. Dus deze kunnen we op nummer 8 vinden we Lab met Music Please op Repopulate Mars. Lekker freaky! Op nummer zeven vinden we Artbat, met Aquarius. Dennis blijft nog zitten, je zweeft helemaal weg hier. Wel vet op zich. Zeker. Deze chart is gewoon zo afwisselend. Nou het is heel, ik vind hem heel techno, uh, deze. Let maar op, we gaan nu naar de nummer 6. Daar vinden we op drumcoach Enrico Sanguilano met Kamark. 2019. Nog op de valreep, hè? Ja, ja. Gaat net. Techno, jongen. Ja. Lekker hoor. Op nummer 5 vinden we Katsim met Shine On Me. Ja, die kennen we nog ja. wel, hè? The Brace Cats. Ja, ja, ja, ja. I got love deep in my soul. Helemaal leuk. Daar gaan we nog meer van horen. Op nummer 4 vinden we Matsasari met Put a Record On. Ja, je hoorde het toen straks al. Madonna in the House op CR2 Records. Op nummer 3 vinden we Bart Skills en Push met Universal Nation. Oeh, klassiekertje. Ja, ik vind hem lekker hoor, deze. Ja, Geld ik ook. on Acid. Een plaat die, die helemaal verplugd wordt op Defected is Pump It Up van Endor. Deze die... gaat heel goed in Smokey, deze. Ik ging hem uitproberen. Ja. Ik dacht, why not? Maar het ging lekker uit de zak, deze. Ik weet niet wat het is met deze plaat, Dennis. Ik vind deze plaat... Uh, ja. Simpel. Geen defecten. Maar hij is simpel. Ja, simpel, ja. Het is, het is gewoon, als je het origineel ernaast houdt... Ja. heb ik zoiets van... Ja, twee druppels water. Ja, ja. Een beetje een effectje hier, een effectje daar... Ja, maar ik vind het niet dat ik zeg van... Defecte staat als voor kwaliteit. En er zitten platen bij dat ik denk van... wow, wow lief. Fuck. En uh, deze plaat heeft het niet. Maar ja, uh, het zal mij liggen soms hoor. Een plaat die ik wel helemaal gaaf vind. Dat is natuurlijk Purple Disco Machine remix van Joyce. Ja, je hoorde Roberto Sures al uh, eerder deze show. Ditmaal in de gewone versie. Maar als je deze versie hoort... Ja, het is gewoon lekker, lekker slow. Echt een defecte. Ja, ik vind dit een terechte nummer één ja, hoor. Ik, ik ben sowieso gek op die disco vibe. Heerlijk. Hij is wat, uh, ja, wat gevulder dan het origineel. Maar dit is toch wel de zomerhit van 2019 op Ibiza. Ja, een lekker vecht. lekkere zonsondergangsplaatje. Ja, maar ook uh, het origineel, hoor. Dat, uh... Hey Jeroen. Ja? Was jij nog naar Erik I.N. Row geweest? Ga er hier eentje te lachen? Nee, nee, Dennis. Maar ik was wel uh, naar een vette schuimparty. Ja, nou, jij, ja, ja, <laughs> ja, ja. Ja, top DJ's daar in Turkije, ja, hè. Ik ga ik, ik, ik top DJ's. Jouwe, heerlijk. Uh, ik... Ik weet de naam alleen niet meer, maar. Het was tof. Het was er niet eentje om te onthouden. Maar nee? als, er, als er genoeg wodka in gaat of andere uh, sterke drank. Dus alles tof, Dan is alles tof. En, en ook ja. En alles toplus. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, alle gekheid op een stokkie. Ik ben er niet geweest en jij bent er wel geweest. Ja, stop. Het was een feestje, zoals uh, nooit tevoren natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, volgende keer uh, gaat het gewoon ik, over doen. Ik, ik moet wel zeggen, ik miste je wel hoor, want er waren momenten dat ze platen draaien dat ik echt dacht... hè, ik wou Waar is die JK nou? Waar is JK nou? Ik wou dat JK hier was. Nou, volgende keer zijn we er gewoon weer bij. Tuurlijk. Fris, fruitig, in het nieuwe jaar. Want dat, zullen ze waarschijnlijk wel weer naar Bloemendaal toe komen. En anders pakken we gewoon tijdens de Amsterdam Days Event. Het kan allemaal. Tuurlijk. Maar voordat ze het nieuwste en weer verkeer van 10 uur in gaan schakelen, doe ik nog één plaatje. Joe Ski met Hector Lavoe. En dia dier. Lekker zovers nog eventjes. Hebben die zomers een viper in. En zometeen. Ja, ja, ja, je hoort hem al. Hij, hij staat te trappelen van ongeduld. Zojuist de eter en het internet in Amsterdam onveilig gemaakt. Of social radio. Nou, ik weet niet of hij zo sociaal is hoor, maar. Hij doet zijn best. The one and only DJ die zit in die hoort hem zometeen naar het nieuws weer verkeer van 10 uur. Als dat maar goed gaat.